Vijf uur door Almegens met het NOS-journaal. Minister Plasterk heeft het debat over het onderscheppen van communicatiegegevens overleefd. Na een urenlang debat diende D66 vannacht een motie van wantrouwen in, maar er was geen meerderheid voor. De motie werd gesteund door alle oppositiepartijen, behalve door de ChristenUnie en de SGP. De ministers Plasterk en Hennis moesten gisteren in de Tweede Kamer vragen beantwoorden over het onderscheppen van gegevens van 1,8 miljoen gesprekken. Plasterk had in oktober in Nieuwsuur gezegd... dat de gegevens waren verzameld door de Amerikaanse geheime dienst NSC. Later bleek dat niet de NSE, maar dat Nederlandse geheime diensten... dit hadden gedaan. De ministers hebben uit staatsbelang dat niet aan de Tweede Kamer gemeld. En dat rekent een groot deel van de oppositie en zwaar aan. Voor zijn foute uitspraken in Nieuwsuur... had Plasterk aan het begin van het debat zijn excuses aangeboden. Na afloop zei hij dat hij zijn best gaat doen... om het vertrouwen van de ondertekenaars van de motie te herwinnen. Spanje stopt met strafzaken die niets met het land zelf te maken hebben. Het parlement heeft een wet daarvoor goedgekeurd. Nu is justitie in Spanje nog verplicht om aangiftes van oorlogsmisdaden of genocide in behandeling te nemen. Ook al zijn die misdrijven buiten Spanje door niet-Spanjaarden gepleegd. Dat brengt het land geregeld in een lastig pakket. De arrestatie van de Chileense ex-dictator Pinochet in 1998 in Londen is daar een voorbeeld van. En maandag nog liet de hoogste Spaanse rechtbank arrestatiebevelen uitgaan... voor onder andere de Chinese ex-president Yang Zemin en ex-premier Li Pang... omdat ze betrokken zouden zijn bij genocide in Tibet. De maatregel heeft de woede gewekt van de huidige Chinese regering. De democratische gouverneur van de staat Washington voert niet langer de doodstraf uit. Hij is aan de doodstraf gaan twijfelen... na gesprekken met juristen en familieleden van slachtoffers. Op dit moment wachten negen gevangenen in Washington... op de uitvoering van hun doodvonnis. Vorig jaar september is voor het laatst een gevangene geëxecuteerd... en kreeg een dodelijke injectie voor de moord op een vrouw. Het weer. Vanochtend wat zon. Tegen de avond weer regen en veel wind. Aan de kust kans op storm. Donderdag en vrijdag. Dan wordt het wat rustiger. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. WNL. Nu al wakker. Met Robert Smith en Teun Versteegen. Goedemorgen, je luistert maar nu al wakker op Radio 1. Het ochtendprogramma dat u tussen 4 en 6 op de hoogte brengt van het nieuws van de dag die net is begonnen. Ja, Het is vandaag woensdag 12 februari 2014 en op deze ochtend aandacht voor het ABN AMRO tennistoernooi in Rotterdam. Natuurlijk de Olympische Winterspelen in Sochi en jonge ondernemerschappen in Nederland. Reageren op deze uitzending? Dat kan. Bel dan naar ons gratis telefoonnummer 0800 1121 of twitter mee met de hashtag WNL. Wilt u ons volgen? Dat kan ook op Twitter, vindt u ons via het WNL Nacht. Het aantal jonge ondernemers is de afgelopen jaar toegenomen. Ruim 4500 ondernemers onder de 20 jaar schreven zich in bij de Kamer van Koophandel. Dat is een stijging van bijna 19 ten opzichte van het vorige jaar. En toch is het jonge ondernemersklimaat niet helemaal gezond. Daarover praten we het komende uur met ons zelf samengestelde jongerenpanel. Daarvan zijn in ieder geval aangeschoven de voorzitter van FNV Jong, Robert Koenwans. En naast jou zit Philippe Guillaume. Jij bent een 22-jarige ondernemer uit het zuiden van het land. Dat klopt. Um, Robert, ja, FNV, dat kennen we eigenlijk wel. Mm -hmm. Dus ik wil eerst aan Philippe vragen, <laughs> waarin onderneem jij? Ik heb een eigen bedrijf wat smartphones en tablets repareert. Smartphone Point in Vught. En dat is mijn, uh, mijn bedrijf. Maar dan repareer je kapotgevallen iPhones. Uh, Precies. We nee. repareer alle kapotgevallen smartphones en voor, voor particuliere bedrijven en, uh, en verzekeraars. Hoe ben je daarin uh, terechtgekomen? Mijn uh, eigen iPhone ging kapot. Uh, Toen de tijd was er nog geen uh, bedrijf die het uh, repareerde. Dus moest ik het zelf doen. Met de eerste stelling van: nou ja. Ik had niks te verliezen, hij ging kapot. Ik moest hij een was nieuwe toch nieuwe kapot? Hij was toch wel kapot. Ja. Uh, gerepareerd voor vrienden, familie kennissen uh, gedaan. Op een gegeven moment toch op internet aangeboden. En zo is het balletje gaan lopen. Maar die eerste telefoon, heb je die meteen uh, gemaakt gekregen? Of was dat een soort oefentelefoon? Het, het, het zag er niet heel mooi uit, maar het werkte <lacht> wel functioneel. <lacht> hij, hij, hij deed het weer. Ja. Hoe oud was je toen? Ik was toen 18 jaar. Het is mooi op tijd. Het is mooi op tijd, ja. Wa waar kwam die mentaliteit vandaan? Um, ja, tenminste, ja, ik, had, ik had niks te verliezen. Mijn eigen telefoon ging kapot. Uh, dus ja, ik, wou, ik, wou, ik had nog een klein bijbaantje. Ik verdien niet zoveel. En ik had net eindelijk het eerste smartphone gekocht. Dus ja, dus waarom, uh, waarom ook niet? Ja, maar er is een verschil natuurlijk tussen een beetje handig zijn... en een beetje kunnen pielen met telefoons... waardoor je hem zelf kan fixen... of... Inderdaad, zelf een bedrijfje starten. Dat uh, er is op een gegeven moment. Moet er een, een, iets, in jou, iets in jou zijn getriggerd? Van ja, hier moet ik echt iets mee gaan doen. Ja, ja vooral, vooral toen familie kennissen en uh, vrienden van mij toekwamen. Van nou, nah, Philippe, je hebt die voor jou gerepareerd. Uh, help mij ook even uit de brand. Natuurlijk doe ik dat. Ja. En uh, nou, op internet neergeplaatst. En binnen tien minuten had ik mijn eerste klant. En ja. toen is het eigenlijk al zo snel die groei ingezet. En dat er zoveel klanten van buitenaf kwamen. Ja. Dat, uh, dat mijn bedrijf kon groeien. Dus eigenlijk een beetje globaal gezien is het, is het zo begonnen. Gewoon in jouw eigen, eigen omgeving. Dat dat je een beetje om jou heen kon gaan uh, aan, aan het repareren ja, kon slaan. Aan de keukentafel. En uh, hm. dat vervolgens mond op mond op mond uh, iets groter werd. Steeds. Precies, exact. Duidelijk. Um, in de studio natuurlijk ook uh, ja. Robert Koemans, uh, FNV Jong voorzitter. Ja. Um, is zo iemand als Verliep nou een afspiegeling van de jonge Nederlandse ondernemers? Uh, nou ja, wat mijn zorg een beetje is met de jonge Nederlandse ondernemers. Ik merk dat veel, uh, en Filip is gelukkig een ontzettend geslaagd exemplaar van de jonge Nederlandse ondernemer. Dat denk ik wel. Uh, maar wat je wel ziet, en wat ik ook wel zelf heb zien gebeuren, is dat dan uh, jongens die komen bijvoorbeeld net van de universiteit of net van school af. Denk je, nou ik begin mijn eigen onderneming stoppen al hun spaargeld erin, bijvoorbeeld. En blijken echt totaal ondernemer van niks te zijn. Mm -hmm. En uh, nou ja, gevolg is vaak dat ze dan twee jaar lang een beetje aan hebben lopen modderen. Spaargeld is op, met een beetje pech heb je ook nog een schuld. En uh, daar zit je dan. Dus dat is wel... ook hè, Ik zie zeker, als je dadelijk gaan we het ook nog hebben over jeugdwerkloosheid. nou Ondernemerschap onder jongeren is zeker een oplossing. Alleen, ik geloof toch wel, ondernemer, dat ben je toch een beetje... of dat ben je niet. En als je het niet bent en je gaat er toch voor... nou ja, super dat je je droom achterna gaat. Maar het werkt niet in alle gevallen en ja, dan zit je gewoon met de gebakken peren. Nee. Nou ben je toch een beetje het ondernemerschap een beetje aan het downgraden? Terwijl we volgens mij juist allemaal zo graag nu willen zien dat Nederland is gaan ondernemen. Dat die jonge starters nu is allemaal aan de slag gaan. Nee, maar ik ben daar ook helemaal voor. Alleen, je moet gewoon of opletten. Het is geen soort van allesomvattende oplossing voor jeugdwerkloos. Je kan niet tegen iedereen zeggen. ga maar even lekker ondernemen, jongens. Want een aantal gaat hem gewoon niet worden. Uh, ja, daar moet je gewoon een beetje scherp mee zijn. Dat is ook helemaal niet erg. Hè? Hoe, ik... hoe ben je daar scherp op? Je zegt. Je, je bent ondernemer, je bent het niet. Mm -hmm. Maar is er nou iets waarvan je kunt zeggen, nou, als je dat hebt. Of dat daar in ieder geval nou, toch redelijk ont in ontwikkeld bent, dan kan je wel ondernemen. Ja, dat is een moeilijke. Kijk, maar volgens mij moet je gewoon uh, goed van aanpakken weten. En een, een lekker idee hebben. En ook nog wel een vlotte babbel helpt denk ik ook heel erg. Je moet het wel kunnen verkopen. Ook al bel je een briljant. Uh, maar ja, goed. Het tragische is nu. Uh, dat soms dan denken mensen dat van zichzelf. Uh, hè? Ik kan me ook voorstellen dat misschien je oma zegt. Nou, ik zou het niet doen Theo. Dat, misschien moet je het dan ook niet doen. <tijd uh, <tijd ja, maar uh, ja, uiteindelijk. Dat, dat is het jammer eraan. Uh, de, wat het dan besluit is de markt zelf en de markt die beslist had, doordat je gewoon ja. geen klanten hebt, en uh, nou ja, je, je bent net volgens mij samen met Philippe in een auto hier naartoe gekomen. Ja? Wat maakt hem nou zo'n goede ondernemer, nou ja. Eigenlijk is het heel simpel wat ik net zei. Hè? Het is toch een beetje de markt die bepaalt. En uh, Philippe heeft een bak met klanten en uh, gaat superlekker. Nou ja, dan ben je een goede ondernemer. Volgens mij is het zo simpel ook. Ja, maar hoe uh, Philippe, hoe ja. moeilijk is het ook dan om als jonge ondernemer iets op te starten? Ik neem aan dat het niet één grote gouden weg is geweest. Nee, nee, zeker niet. Je loopt als ondernemer, jonge ondernemer vooral ergens tegen, eh, tegen, tegen banken aan. Tegen leningen die af wil sluiten of af moet sluiten om toch te kunnen starten. En dat is natuurlijk een heel, ga heel vaak een probleem. Als jonge ondernemer word je vaak ook niet serieus genomen bij andere bedrijven, van die denken van... nou ja, het zal een een eendagsvlieg zijn, het zal wel een mooi idee sorry. zijn. Ja. En we gaan weer verder. Ja. Met de normale werkzaamheden. En dat is natuurlijk wat, wat niet altijd heel serieus wordt genomen. En dat vind ik wel heel jammer. Ja, want, want daar, daar moet dus nog wel een soort van gedachtengang... of tenminste ja. een gedachtenswitch ja. in, in, in ontstaan. Exact, daar vind ik inderdaad in van wel. Ja, um, en, en, en vanuit Den Haag, wat zou het kabinet uh, kunnen doen... Om, om, om jonge ondernemers, jonge aanstaande ondernemers te, te stimuleren... om het vak in te gaan? Ja, um, ik zeg altijd, een ondernemer, tenminste een goede ondernemer... die gaat ook terug naar scholen, die gaat zichzelf presenteren. Dat doe ik ook af en toe bij mijn eigen. Tenminste bij een middelbare school. Uh, geef ik een presentatie van om het eigenlijk een, ja, hoe je bezig bent om dat een beetje te motiveren. Van het, het mooie van ondernemen in, in, het, in het licht te stellen. En dat is natuurlijk wel heel erg mooi. Vooral, uh, tenminste wat ik vooral belangrijk vind. Dat het kabinet in ieder geval uh, vaak al vanaf de jeugd gaat kijken en selecteren naar personen. Vanaf de basisschool. Dus, dat, is, dat ze vaak plannen gaan maken. Dat is ideeën. en echt ondernemen begint al heel klein. Heel vroeg. Ja. In, in een stadium. En komen dan pas, ontplooien zichzelf later. Robert Koemans mee eens? Uh, ja, mee eens. En ik zit ook meer te denken van: nou ja, wat zou je nog kunnen doen? En misschien ook, uh, waar, waar ik wel heel erg voor ben, je hebt, je hebt allerlei verplichte stages en dat soort zaken op uh, uh, HBO, MBO, universiteit niet echt. Maar waarom zou het nou niet zo kunnen zijn dat je voor diezelfde studiepunten je eigen bedrijfje start voor een korte periode? Ja. Uh, als dat goed werkt, kan je er lekker mee door. En dan, uh, he, dan, dan is de studiefinanciering ook wat eenvoudiger voor je op te lossen. En aan de andere kant. Ja, sommige mensen die, die weten echt al van kleins af aan dat ze die kant uit willen. Nou biedt ze die mogelijkheid in een, eh, om eigenlijk nog een beetje als spelende wijs ermee te oefenen. Ja. Dat zou voor mij een toegevoegde waarde kunnen zijn. En dat, daar, daarop inzetten lijkt me een goede. We praten nog het hele uur uh, met jullie door uh, met uh, Philippe Guillaume... een 22-jarig ondernemer uit het uh, zuiden van het land. En uh, Robert Koemans, uh, voorzitter van FNV Jong. Ook, ook, uh, okay. uh, ook uit het zuiden ja, ja, ja. van het land. Ook uit het zuiden van het land. Ik zie net ook de voorzitter van CNV uh, Jongeren binnenkomen... Michiel Hietkamp, uh, en die schuift straks ook bij ons aan. Dat doen we allemaal na, onder andere de police. Uh, maar dan nemen we natuurlijk ook de kranten door... want die ploffen zo meteen uh, weer uh, op de deurmat. Maar eerst de police, dus met Every Little Thing... The thing she does is magic. Als u toevallig uw wekker om 13 over 5 had gezet... dan kwam u binnen op de laatste klanken van de police. Uh, dit is nu al wakker op uh, Radio 1. Uh, het is nog heel erg vroeg deze woensdagochtend... maar de kranten zijn inmiddels weer onderweg. Uh, we hebben ze op tafel liggen, Vera, en jij hebt ze al doorgenomen. Ja, klopt. De campagne van D66 die staat op een laag pitje... na de dood van Els Borst, schrijft Telegraaf vandaag. Het feit dat de oud-minister er nu ineens niet meer is... terwijl veel fractieleden haar afgelopen zaterdag... op het partijcongres van D66 in Amsterdam nog spraken... zorgt voor veel ongeloof binnen de fractie. Dagblad Trouw komt met Zwitser. Zwitsers referendum maakt duidelijk waar het om gaat in de EU. Een kleine meerderheid van de Zwitsers stemde tegen de vrije vesting van EU-burgers in hun land. Zij maken zich namelijk zorgen over het grote aantal immigranten uit Europese landen en gevluchte penningmeester opgepakt, zo is in de Volkskrant te lezen. De meest gezochte man van Denekamp... die zeker een half miljoen euro van de plaatselijke begrafenisonderneming... heeft gestolen, is aangehouden in Portugal. Als de Tweede Kamer vandaag instept met de wet Werk en Zekerheid... komt er een einde aan het recht van kerken en scholen... om uh, uh, hun eigen ontslagprocedure te volgen. Dat schrijft het Nederlands Dagblad vandaag. Tot nu toe mogen zij een beroep doen op de vrijheid van onderwijs en godsdienst. Zo is het mogelijk om de eigen ontslagregels te volgen... Dat nu, de nieuwe wet schapt die mogelijkheid. Voor predikanten en priesters gaat dan net als voor anderen... bijvoorbeeld de herplaatsingsplicht gelden. ChristenUnie en SGP gaan in het debat een amendement indienen. Ze willen dat de uitzondering terugkomt in de wet. Minister Ascher heeft uh, niet gemotiveerd waarom hij de vrijstelling voor geestelijke en leerkra leerkrachten uit uh, het bijzonder onderwijs opeens wil opheffen, zegt christenunie kamerlid Carola Schouten. Een relatie tussen een kerk en een predikant is volgens haar nu eenmaal anders dan een gewone arbeidsrelatie. Ja, iets heel anders dan Exit Polaris, schrijft de Volkskrant. Het faillissement van de boekhandelketen... is naar alle waarschijnlijkheid een kwestie van dagen. De keten heeft een schuld van 21 miljoen euro... en veel investeerders en grote uitgevers... hebben hun geduld met Polaris verloren. Het is een even pijnlijk als onvermijdelijk onvermijdelijke conclusie. Een doorstart van Polar heeft geen zin. Het bedrijf is er niet in geslaagd 20 mega boekhandels in Nederland winstgevend te runnen. En hoewel de eigenaren zelf de schuld aan anderen geven, valt hen gebrek aan vakkennis te verwijten. Er blijven immers nog 1500 andere boekhandels over, die het hoofd nog wel boven water weten te houden. Zo is het in het commentaar van de krantenlezer. Dat en nog veel meer leest u deze ochtend in de kranten. Dankjewel Vera Simons. Ondanks dat er onder jonge ondernemers een VOC-mentaliteit heerst... lijkt er toch een structureel iets fout te gaan op de arbeidsmarkt voor jongeren. Het aantal jongeren tot en met 27 jaar dat zonder baan zit... is de afgelopen vijf jaar bijna verdubbeld. Van 73.000 naar 135.000. Een probleem waar Den Haag iets mee zou moeten doen... willen zij een garantie voor de toekomst brengen. Uh, bij ons in de studio ons eigen jongerenpanel. Uh, de voorzitter van FFV Jong, uh, Robert Koemans. Uh, Philip Guillaume, een 22 jarige ondernemer en ook uh, zojuist aangeschoven CNV uh, jongerenvoorzitter uh, Michiel Hietkampen. Michiel, goedemorgen. Goedemorgen. Was vroeg, hè? Ja, behoorlijk. <laughs> Ik ben duizelig wakker. <laughs> <laughs> nou, we zijn in ieder geval heel erg blij dat je, dat je er nu bent. Um, je. Laten we maar bij jou gelijk beginnen. Um, ben je het er mee eens dat de VOC-mentaliteit in Nederland wat betreft het, het, het jong starten van een onderneming groeit? Of die groeit, euh, ik, nou, ik heb nog niemand euh, op zee meer, meer mensen op zee zien varen. Maar <gül kommer> euh, nee, ik, euh, ik, ik merk wel dat er heel veel jongeren op dit moment euh, het ondernemen zien als een goede euh, poging om op die arbeidsmarkt te komen. En euh, dat ondernemerschap euh, zit echt wel degelijk in die Nederlandse jongeren. En dat vind ik iets moois om te zien. Ja, ja, ja Robert Koemans, euh, ik, ik neem aan dat je, dat, je, dat je niks anders kan zeggen dan dat je daarmee eens bent. Er, er komt steeds meer aan. Uh, ja, nee, klopt. Maar uh, als het hebt over jeugdwerkloosheid en jeugdwerkloosheid in de brede... Hè, wat ik net ook al zei... Uh, voor een groep uh, is ondernemen zeker een geschikte oplossing. Voor een andere groep is het misschien wel handig om te zeggen... nou, misschien moet je het even niet doen. Uh, en, en waar je naar op zoek moet gaan... als je kijkt naar jeugdwerkloosheid hoe kunnen we dat aanpakken? Hoe kan Den Haag het aanpakken? Het zou ook niet alleen Den Haag moeten zijn, overigens. Uh, dan moet je volgens mij echt kijken naar een toch wel wat bredere mix aan oplossingen. Uh, en ondernemerschap is daar zeker één van. Maar je moet ook kijken naar uh, wat doe je met uh, veel jongeren hebben gebrek aan professioneel netwerk hoe los je dat op uh, veel jongeren he, je bent afgestudeerd je hebt geen werkervaring maar he, het is toch vaak startersfunctie drie jaar werkervaring geëist wat ga je daaraan doen uh, dan hebben we nog gevraagd over wat doe je met contractvorm uh, verkeerde studiekeuze uh, dat soort zaken dus je hebt, je hebt echt uh, er zijn meerdere problemen die zeg maar onder dat jeugdwerkloosheid vallen en dan heb je ook meerdere oplossingen Vo voelt voor ondernemerschap dan nu als een te makkelijke uitwerking we zien veel successen er zit er eentje aan tafel in Amerika zijn er nog veel meer is het dan voor Amerika veel jongeren. is ook een grote land natuurlijk. De, uh, natuurlijk ook waar. Uh, maar is het dan voor veel, uh, uh, voor veel mensen een makkelijke uitweg? Omdat ze zoveel successen zien. Uh, nou, makkelijk is het zeker niet. Ik denk dat uh, Philippe dat maar ook kan het, bevestigen. Dat het aantrekkelijk dat, eh, ondernemerschap, is. Ja, Aantrekkelijk denk ik wel. En iedereen heeft toch wel ergens zoiets van, nou, anders begint ik wel mijn eigen bedrijf natuurlijk. Maar dat is niet voor iedereen uh, weggelegd. En daarnaast wordt het ook een beetje ingewikkeld als iedereen zijn eigen bedrijf begint. Want uh, wie werkt dan nog voor iemand? Uh, ja, heel logisch. Nou, moeten we elkaar misschien allemaal gaan inhuren in, in als ZZP'er. Is dat een optie? Ja, ja dat, dat zou kunnen. Maar dat wordt ook een beetje complex, geloof ik. Uh, nee, maar he, ondernemerschap zeker gewoon prima ding. En uh, hartstikke goed, maar je hebt denk ik net ietsje meer nodig. Hè? En we, wat mensen, sommige mensen willen bijvoorbeeld dolgraag ambtenaar worden of iets anders. Ja. Uh, moeilijker om mijn eigen bedrijf uh, op te starten. Robert, jij bent van de FNV, je opperde net al het zou niet alleen bij Den Haag moeten gebeuren. Uh, hoe denkt CMV daarover Michiel? Nou ja, we zijn het altijd eens met FNV Jong oh, Dat natuurlijk. is heel makkelijk. Ja. Nee, maar <lacht> waarom zijn jullie er niet samengegaan tot één organisatie? <lacht> nu al. Ah, die vraag krijgen we ook vaker. Maar ik, ik ga eerst even op je eerste vraag in. <lacht> uh, nee, jeugdwerkloosheid is iets wat, wat vele partijen aan kunnen pakken. Uh, dat, dat begint al bij scholen. Uh, over de transitie naar werk, naar je schoolopleiding. Maar dat, en dat eindigt ook niet bij de overheid. Maar dat gaat door ook naar de gemeente. Uh, maar ook naar werkgevers zelf, die ook wat kunnen bieden. Ik bedoel, wij hebben samen met FNV Jong bijvoorbeeld de startersbeurs geïntroduceerd. Die is vorige week ook gelanceerd in Amsterdam. Uh, dat is een middel waarmee je met uh, een soort van werkervaringsplaats... werkervaring op kunt doen, zodat je aantrekkelijker wordt op die arbeidsmarkt. Om die drie jaar gevraagde werkervaring... Ja, op te doen. nou inderdaad. En dan hoef je geen ZZP'er te worden. Alleen dan kun je eerst gewoon in een bedrijf op een, op een wat, met, een, met een wat lagere drempel... kun je al die arbeidsmarktervaring opdoen. En dan op een gegeven moment, na drie jaar, ja, dan ben je gewoon een ervaren, ervaren man of vrouw. En dan uh, ben je toch heel aantrekkelijk op die arbeidsmarkt. Valt er iets te uh, wijten aan uh, de mentaliteit uh, van, deze, van deze generatie? Is er misschien iets, nee. echt iets totaal mis met, met nee, hoe dat wij omgaan? Nee, denk ik niet. Juist het, met... uit heel veel onderzoeken blijkt... dat die Nederlandse jongeren heel optimistisch blijven. En dat vind ik wel iets heel moois om te zien. En ik denk ook dat het ook wel iets te maken heeft met dat ondernemerschap ook in het beleid heeft gezeten van de overheid. Op scholen zie je ook heel veel uh, ondernemerschap onder de jongeren. Jongeren worden ook gestimuleerd om zelf dingen, projecten te ondernemen. En ik denk dat dat ook wel de kracht is van die Nederlandse ja. jongeren. En ik denk ook wel, hè, als je het hebt over de, de mentaliteit en dergelijke... ik geloof er echt niet in dat er iemand zeg maar, vol trots tijdens het kerstdiner vertelt... nou jongens, mijn onderneming zit in is de, de bijstand vlucht. hoor, het is gelukt. Dat gaat er bij mij echt niet in. Uh, dus ik geloof dat ze allemaal gewoon keihard op zoek zijn naar een baan. Ja. Ja, Filip, uh, uh, jij, uh, jij bent zelf ondernemer. Bij jou loopt het aardig gesmeerd allemaal tot nu toe. Dat klopt. Uh, ja. Nou kan ik me voorstellen dat jij best wel vrienden om je heen hebt, waarbij het net iets minder gaat. Ja, ja. je ziet natuurlijk wel, je bent natuurlijk een uitzondering. Je hoort natuurlijk alleen maar de succesverhalen van, uh, van jonge ondernemers als ze succesvol zijn. Je hoort nooit de slechte kant van een, van een ondernemerschap. Ja. Uh, wat ik wel persoonlijk vind, ik vind ja, een ondernemer ben je en daar heb je in je. Uh, sommige mensen kunnen het wel, sommige zoals de FNV eigenlijk al aangeeft. Mm -hmm. uh, maar je kan, wel, je kan ze wel sturen. En dat is natuurlijk heel belangrijk. En de sturing vind ik persoonlijk in het ondernemer onderwijs, want daar begint het meestal bij, vind ik te slecht en eh, niet goed genoeg. Waar en... begint dat dan? In het begin, ja, bijvoorbeeld, ik heb de laatste presentatie hier op, op mijn oude, oude school gegeven. En dan zie je gewoon dat een, dat een leraar al verkeerde keuzes heeft gemaakt voor een profielwerkstuk. Ja. Wat ze moeten maken. Dus dan, dan zeiden ze bijvoorbeeld: Nou, je, je kan best een eenmanszaak starten in plaats van een flex-BV of een BV. En denk van: daar begint het al. Als een, als een uh, leraar al geen goed advies kan geven naar een leerling toe in het ondernemerschap, ja. daar gaat het dan mis. Ja, hoe zit dat met die, uh, met, ja, met, met die concrete uitleg vanuit, uh, vanuit de docenten inderdaad? Uh, kan daar nog iets aan uh, gesleuteld worden? Nou, op, wat op, op, wat op, ik veel meer zat te denken is... Uh, volgens mij zijn goede ondernemers helemaal niet per se... echt hele goede, brave uh, studenten <lacht> of scholieren. Uh, volgens mij zijn dat juist een beetje de koppige mensen... die van aanpakken weten, die ook tegen de leraar zeggen... als die met een huiswerkopdracht komt ja. die nergens op slaat... van nou ja, uh, ga lekker zelf doen. Ja, maar goede, en, uh, goede, uh, goede dus studenten kunnen, ook, hoe, goede studenten kunnen natuurlijk ook een goede ondernemer worden. Ja, maar ik heb ook wel eens meegemaakt toen ik nog studeerde uh, dat ik op een gegeven moment ergens was en dat toen uh, dat toen uh, dat was een soort ondernemerschapscursus die je dan krijgt. Nou, dat slaat op zich al nergens op, natuurlijk, maar goed, hè, dat had je dan. En dat ze ook zeiden van nou ja, jongens, jullie zijn studenten, hè? dat is hartstikke leuk, dan kun je goed nadenken, doet er totaal niet toe. Uh, het gaat om aanpakken, ondernemen, durf, dat soort zaken. En ja, de nadruk daarop ligt er niet echt in het onderwijs. En volgens mij is dit toch wel een ja, de beste manier om erachter te komen is het gewoon zelf te doen. En er zijn inderdaad wel. Wel wat projecten om ondernemerschap een beetje vorm te geven. Maar gewoon he, start maar een bedrijf voor studiepunten. Komt zelden tot bijna nooit voor. En dat is zonde. Laten we de jeugdwerkloosheid heel even parkeren. Um, want uh, wij, uh, wij houden ook van tennis. Dat is het vooral. een beetje ja, weet je, weet je stomme overgang. Maar, uh, maar heren, alle, alle ik ogen. vond hem heel mooi hoor. En, uh, ja. <laughs> alle ogen zijn deze week dan wel voor het grootste deel gericht op Sochi. Maar er is meer aan sport op het moment. Uh, dichtbij zelfs. Want de 41ste editie van het ABN AMRO World Tennis Tournament... vindt deze week plaats in Ahoy. En daar is ook uh, Tim Colijn, tennisverslaggever van Tennis.nl en het AD. Hij zit vandaag weer op de tribune bij het belangrijkste Nederlandse tennistoernooi... Uh, Tim, goedemorgen. Hoi, goedemorgen. Het ABN Amro toernooi is maandag begonnen. Uh, maar ik moet eerlijk zeggen, uh, ik ben sportfanaat, maar ik hoor er maar weinig over. Uh, is Ahoy wel een beetje vol? Um, de afgelopen dagen was het niet vol. Het was, uh, was half gevuld, uh, Ahoy. Uh, Wordt met recht een beetje, uh, beetje ondergesneeuwd door, uh, door Sochi. Hm. Um, verwachting is dat het vandaag uh, toch eigenlijk wel wat druk gaat worden. Vandaag komt uh, de absolute wereldtop in actie. En vandaag zullen we toch wel uh, een uitverkocht huis hebben. Ja, nou is de allereerste vraag die in mij opkomt is: hoe kun je het in hemelsnaam uh, bedenken dat je een toernooi... je grootste toernooi van Nederland gaat organiseren tijdens de Olympische Winterspelen? Ja, dat is een, dat is een hele goede. Nou, dat is natuurlijk al uh, 41 jaar lang uh, in deze week uh, het geval. Dus uh, dit jaar hebben ze een beetje pech en ja, die ja. pech hebben ze dan natuurlijk uh, eens in de vier jaar. En uh, dat ze misschien te maken hebben met uh, iets minder animo. Hebben ze wel een, een, een, een, nou, een mooi aantal namen daar staan? Um, absoluut, absoluut. Um, aanvankelijk was het idee om, uh, om dit jaar uh, te starten zonder de traditionele Big Four, de, de vier grote jongens. Um, afgelopen week werd daar uh, alsnog uh, Andy Murray toegevoegd aan het uh, deelnemersveld. Wat, uh, wat al eigenlijk sterk was. Uh, de sterkste ook uit, uh, uit de historie van het toernooi. Waarom is Murray nog toegevoegd? Um, nou, dat was eigenlijk een, uh, een beslissing vanuit uh, beide kampen. Murray die had uh, eigenlijk een gebrek aan, uh, aan wedstrijdritme. Die um, is vorig jaar geopereerd aan zijn rug. Um, is naar Australië gegaan. Florida daar in de kwartfinale. Uh, is op zoek naar wedstrijdritme. Mm -hmm. Kruijsik heeft, uh, heeft contact met zijn management gezocht. En, Gevraagd of hij misschien een, uh, een woudkart in ontvangst wilde nemen. En er een mooie bak geld tegenover gezet? Waarschijnlijk wel. Waarschijnlijk heeft hij de, de directeur van de bank nog even lief aangekeken. En toen zijn ze tot het besluit gekomen om, uh, om Murray naar, uh, naar Rotterdam te laten komen. Ja, en uh, wie hebben we verder nog? Op wie, uh, wat je zei, ze hadden al een ijzersterk deelnemersveld. Uh, Tip de, de drie mooiste er nou eens uh, uit? Ja, nou, uh, voorgaande jaren was het. Uh, ieder jaar was er, werd er gekozen voor. Uh, voor een Nadal, een Federer, een Djokovic. Die, die gold als uh, absoluut het publiekstrekken. Dit, dit jaar is het anders. Ze hebben ah. echt gekozen voor een uh, wat breder veld. Uh, met vijf jongens uit de top 10. Zonder aanvankelijk een echt heel grote naam. Um, ja, de ogen zijn toch eigenlijk gericht op, uh, op Del Potro. Mm -hmm. Die in uh, Rotterdam zijn titel verdedigt. Uh, iemand als Berdig. Die de afgelopen weken heeft laten zien in heel goede vorm te zijn. Ja. Uh, Tsonga is een jongen waar je eigenlijk altijd rekening mee moet houden. Um, ja, en dat zijn een beetje de, de favorieten dit jaar. En, uh, en de Hollanders? Uh, Hollanders? Nou, eigenlijk uh, begon het toernooi maandag heel slecht voor Nederland. Uh, Jesse Huutagaloum, uh, die had een wildcard gekregen. maar nou, die kon daar niet goed gebruik van maken. Mm -hmm. En gisteren was daar uh, ja, een verrassende zege van Igor Seisling. Eigenlijk verrassend... De manier hoe de zee tot stand kwam. Hij, vloor, hij won met 2x6-2 van uh, Mikkel Juutny, die het toernooi in uh -huh. het verleden al had gewonnen. Uh -huh. Finalist was geweest. Dus dat was eigenlijk wel een, uh, een opsteek voor Krajicek. Ja, ja dus, um, dus, dus, dus er wil nog wel wat Nederlands, uh, Nederlands bloed uh, uh, op, de, op, die, op die tennisvelden rondlopen. Ja, dat sowieso. Dat sowieso. Vandaag uh, komt nog Timo de Bakker in actie. Die uh, gaat het zwaar krijgen, want die staat tegenover Richard Dasker. Maar er lopen in ieder geval wel uh, wat Nederlands rond. En ook die wel voor het nodige succes zorgen. Ja, kunnen Nederlanders nou stunt op een toernooi als dit? Je, je zou kunnen zeggen dat je op eigen grondgebied dan, dan dat er misschien wat extra krachten lo loskomen bij, bij een aantal spelers, een aantal Nederlandse spelers, die, ja, die nu ineens kunnen daarvan kunnen profiteren. Heb je, heb je daar enig zicht op? Uh, ja, daar geloof ik zeker in. Uh, met eigen publiek achter zich op uh, eigen vertrouwde bodem... een toernooi waar ze eigenlijk al, uh, al jaren komen. Um, vorig jaar won, uh, won Zeisling ook van Tsonga. Dat was uh, ja, toen heel verrassend. Als je het nu dit jaar bekijkt, dan, uh, dan is het wel iets minder verrassend te noemen... dat, uh, dat Zeisling zo'n uh, prestatie neerzet. Um, maar ja, in het verleden is het wel uh, aangekomen... dat de Nederlandse jongens hier in eigen huis toch wel uh, kunnen stunten. De HZ won een uh, aantal jaar geleden van Murray... Uh, ja, dat had ook natuurlijk niemand verwacht. En, uh, ja, eigenlijk... wie, wie gaat het uiteindelijk winnen? Um, nou, mijn verwachting uh, is denk ik Berdy. Um, Krijtje hoop natuurlijk op een finale uh, Del Potro tegen Murray. Dat is waarschijnlijk geen droomfinale. Maar uh, nou, ik verwacht dat, uh, dat Berdig misschien... Uh, wel een beetje voor onrust kan gaan zorgen. Er gaat een, een tientje in onze pot voor uh, Thomas uh, Berdy. Tim Colijn, tennisverslaggever van Tennis.nl en het AD. Dank je wel en vooral nog veel plezier. Dankjewel, je dank je in Nederland is men in extase vanwege de medailleregen in, uh, in Sochi van de afgelopen dagen. En wij gaan straks eens even peilen bij Wopke de Vecht. Oud schaatscoach, nu op dit moment teammanager van de Bobslayers en van de Snowboarders. Even kijken hoe, ja, hoe de sfeer ervoor de staat daar in, uh, in Sochi. Maar om één uh, voor half zes is er ook altijd nieuws. Het nieuwsminuutje. En uh, daarvoor is aangeschoven Vera Simons. Goedemorgen. Een zoektocht naar twee toeristen in Ierland. Een Nederlander en een Duitser is vanwege het slechte weer gestaakt. De harde wind maakt het voor de hulpdiensten onmogelijk om verder te zoeken. De reddingshelikopter moest noodgedwongen aan de grond blijven. De twee vrienden waren afgelopen weekend gaan wandelen in het zuidwesten van Ierland... waar de, de weersomstandigheden zeer slecht zijn... waaronder bijvoorbeeld hoge golven en windstoten met windkracht 11. Gisteren vonden de eerste hulpdiensten een lichaam in het water in de buurt... van de plaats waar het tweetal voor het laatst is geweest. Autoriteiten kunnen nog niet zeggen of het inderdaad om een van de vermisten gaat. En er is veel kritiek op, op de Australische campagne tegen asielzoekers. Mensenrechtenactivisten noemen een nieuwe campagne van de Australische overheid... om asielzoekers buiten de deur te houden onsmakelijk en beschamend. Australië probeert met de slagzin No Way en een cartoon... migranten af te raden per boot de oversteek naar het eiland te maken. De campagne raadt potentiële vluchtelingen in verschillende talen af... naar Australië te reizen omdat de oversteek gevaarlijk is... en omdat bij aankomst zonder visum de toegang tot het land zal worden geweigerd. En de Verenigde Staten zijn 14 plaatsen gezakt op de wereldranglijst van persvrijheid. Nederland staat tweede op de lijst na Finland. En dat is hetzelfde als vorig jaar. De reden voor het vernietigende oordeel over de VS is bijvoorbeeld de behandeling van klokkenluider Edward Snowden. Hackersluiters qua persvrijheid wereldwijd zijn Turkmenistan en Noord-Korea. En dan nog het weer met Stijn van Antwerpen. Goedemorgen. Van west naar oost trekken op dit moment wat buien over het land. Elders zijn er opklaringen en blijft het droog. Dan vanmiddag schijnt van tijd tot tijd de zon en stijgt de temperatuur tot een graad of acht. De wind is meest matig tot vrij krachtig en waait uit een zuidwestelijke richting. Vanavond en vannacht neemt op nadering van een storing de wind verder in kracht toe. En komen er in het kustgebied windstoten voor tot 100 km per uur. Morgen blijft het overwegend droog. De grootste kans op een bui is voor het zuidoosten van het land weggelegd. De temperatuur die ligt in de middag rond een graad of 5. De wind is vrij krachtig uit een zuidwestelijke richting. De vrijdag en het weekend blijven wisselvallig en te zacht voor de tijd van het jaar. Met op Valentijnsdag zelfs temperaturen die richting de 15 graden gaan. Tot zover. Het minuutje. Dankjewel, Stijn van Antwerpen. 15 graden. 15 graden. Uh, Wordt word het echt lente nu al dan? Nee, ik denk het niet. Het is vooral de storing die in één keer uh, ja, toch wel hele warme lucht naar ons toe uh, laat stromen. Dus uh, wel met regen, helaas. Een warme, liefdevolle Valentijnsdag. Dankjewel, Stijn van Antwerpen. En dankjewel, Vera Simons. U hoort het al: Jonas Police Woman. Holy City. WNL op radio 1. Plaats. Joan S. Police Woman, een holy city hierbij. Nu al wakker op radio 1. Je bent student, je hebt je studie netjes gevolgd, een stage gelopen en je scriptie is klaar. Nou, dan heb je je diploma op zak. Daarna ga je uiteraard aan het werk. De jongeren die dit momenteel meemaken kunnen bevestigen dat dat niet zo soepel loopt als ik zojuist deed voorkomen. Ja, we kunnen met een gerust hart wel stellen dat uh, het nog steeds niet echt heel erg goed gaat op de arbeidsmarkt. Vooral niet uh, voor de jongere generatie, maar... Uh, dan gaan we natuurlijk op zoek naar een oplossing. Hoe lossen we dit op? Dat is de vraag die we vanochtend stellen aan ons jongerenpanel. De voorzitters van FNV Jong en CNV Jongeren. Dat zijn Robert Koemans en Michiel Hietkamp. En daarnaast uh, Philippe Guillaume, uh, de 22-jarige eigenaar van Smartphone Point. Heren, goedemorgen. Um, Philippe, hoe moeilijk is het, uh, is het voor jou geweest om jouw onderneming te starten? Uh, ja, ik ben eigenlijk... Het uh, balletje bij mij gaan rollen eigenlijk. Dus, uh, ja, het begon eigenlijk heel klein. En uh, nu is het uh, groter geworden. Dus uh, ja, ik heb niet echt uh, de, de stappen... Uh, ja, hoeven te zetten, om het zo maar te zeggen. Ja, maar je moet op een gegeven moment moet je toch gaan investeren. Je moet je eigen, je moet eigen geld moet je, klopt, moet je gaan inleggen. Klopt, ja, je of ben... je moet in ieder geval aan geld komen. Ja, ja ik, ik had dus mijn baantje. Zo ben ik eigenlijk een klein beetje begonnen. Dus heb ik mijn eigen geld bij elkaar ge, uh, gespaard. En bij elke reparatie zet ik geld eigenlijk opzij... Voor een voor een voor om door te, om door te kunnen groeien. Dus je onttrekt niks uit de zaak. En Dat is een heel... hele fijne manier. Maar ja, ben... uh, je moet toch ook wel op een gegeven moment zou ik zeggen, je moet naar de bank. Uh, bijna wel, maar ik, uh, ik heb dat nog steeds niet gedaan. Uh, inmiddels zijn het ook hard doorgegroeid, maar ik heb een hekel aan, uh, aan leningen uh, persoonlijk gezien. En leningen is voor mij altijd een soort financiering die je, die je moeilijk kan terugbetalen in slechtere tijden. Dus je weet nooit hoe je, je toekomst van je bedrijf uh, eruit gaat zien. Mm -hmm. En uh, de, pa de paraplu hadden natuurlijk hartstikke mooi uh, open bij een zonneschijn, maar dicht als het regent. En vooral bij een bank is dat zo tegenwoordig. Ja, nou ja goed, dan ben jij toch denk ik echt wel de flinke uitzondering op de regel. Uh, dat jij uh, helemaal geen, uh, ja, niet, niet uh, afhankelijk bent van een lening, een bank. Ehm... Um... Voorzitters. Um, <lacht> een hele, hele <lacht> mooie <lacht> termje. Voorzitters. voorzitters, voorzitters. Ja, dat laten zijn jullie we, toch? Ja, nee, <lacht> dat komt al. Goed. Laten, we, laten we beginnen bij Robert Koemans uh, van FNV Jong. Um, um, banken lenen laten op dit moment niet heel erg snel uh, een makkelijke lening uh, los. Um, hierdoor zijn nogal wat jongeren zijn gedupeerd. Want die hmm. kunnen dus niet goed investeren in hun bedrijf. Um, is er nog steeds zo weinig vertrouwen? Nou ja... De, de, hoe de bankensector hier precies mee omgaat, vind ik een moeilijke. Ik zat nog wel te denken als je het hebt over uh, leningen en schulden... dat ik volgens mij een vrij forse studieschuld heb en geen bedrijf. Zijn dus uh, daar, uh, <laughs> ja, ja, daar sta ik een beetje achter, wat dat betreft. Uh, nee, maar het is wel een veelgehoorde klacht. Uh, en dat is ook wat, wat ik eerder zei. Dat is ook waarom veel mensen, als ze dan willen gaan ondernemen... vaak hun eigen spaargeld of iets dergelijks erin stoppen. Uh, omdat het heel moeilijk is om financiering te krijgen. En het typische is dat als je eenmaal iets hebt dat een beetje loopt... Uh, zoals denk ik Philippe nu ook wel kan bevestigen dat het nu heel makkelijk is om financiering te krijgen, maar als je net even die eerste stap wil maken, dan wordt het heel ingewikkeld. Dus ik ben altijd wel heel erg voor ja systeemtjes met bijvoorbeeld uh, dat de gemeente dat je daar bijvoorbeeld een microkrediet kan regelen als de bank het niet heeft, dat je gewoon weet je, het hoeft ook vaak helemaal niet veel geld te zijn om die eerste stap te zetten. Dan ben je met misschien een paar duizend euro beter al, maar bij de bank krijg je dat gewoon niet losgepeuterd. Uh, Michiel, zie jij daar uh, mogelijkheden voor om dat wel losgepeuterd te krijgen? Ja, nou. Um, of gaat niet Robert, zo snel. maakt ik Robert dat, het te makkelijk? Nah, ik, nee, nee zeker niet. Ik denk dat Robert eigenlijk ook het meeste wel heeft gezegd. En ik denk dat we nu ook wel heel erg focussen op die ondernemersgroep. Uh, terwijl het gros van de, de jeugdwerklozen gewoon op zoek is. Ja, naar een, een baan. baan. Ja ik wil gewoon een baan. Ik ben ja. afgestudeerd. Uh, ja ik heb gestudeerd. En waar is die baan? Ja. En die is er niet op dit moment. Nee, dus die banen moeten gecreëerd worden? Nou, die banen moeten... Ja, inderdaad. Daar moet gewoon goed in worden geïnvesteerd. Nou, je hebt de sectorplannen waar nu arbeidsplaatsen voor jongeren uh, vrijkomen. Er is op dit moment een premiekorting. Dus uh, jongeren zijn gewoon 7000 euro goedkoper dan andere werknemers. Dus nou, werkgevers die luisteren, <lacht> onthoud dit. Uh, en daarnaast uh, mag je tegenwoordig ook gewoon in je sollicitatie mag je gewoon discrimineren op leeftijd. Je mag gewoon zeggen, ik wil een jongere... Uh, zo erg vindt het, uh, vindt het kabinet op dit moment... de problematiek van de jeugdwerkloosheid. Mm -hmm. Dat je gewoon echt mag zeggen... ik wil iemand die jong is en werk zoekt. En dat... dat is omdat ze weten dat als ze dit nu niet aanpakken... dat het nog veel meer, uh, nog veel erger wordt. Nou, inderdaad... Uh, dat het verdubbeld en verdubbelt. Nou ja, en jeugdwerkloosheid leidt ook tot... tot nou ja, uit onderzoek blijkt dat het uh, tot uh, sociale onrust kan leiden. Of gewoon tot isolatie van jongeren... die niet meer uh, uit hun eigen leefwereld, uit hun eigen kamertje komen... omdat ze daar... Ja, omdat ze daar geïsoleerd zitten. Ja, en wat ook een beetje de, de ellende is aan jeugdwerkloosheid. Uh, want hè, dat hoor je ook wel eens van. Ja, hè, maar de economie trekt weer aan en dan hebben ze allemaal een baan. Alleen het punt is veel meer dat degenen die dan meteen een baan krijgen, dat zijn degenen die dan afstuderen. En niet zozeer degenen die nu op zoek zijn. En die zitten in een soort ja. gat. Die krijgen ook wel een baan, maar die krijgen vaak een baan onder hun niveau. Uh, en wat betekent. Dat zag je ook in de jaren tachtig. Toen was de jeugdwerkloosheid zelfs nog in ieder geval relatief gezien ietsje hoger dan nu. Uh, dat je ongeveer 20 jaar lang. Uh, achterloopt in je carrière opbouw. Als je in zo'n crisis, de, zeg maar, de arbeidsmarkt opkomt. Je, je de verdient verloren generatie. minder. Ja, verloren generatie vind ik altijd wel heel erg Weet <lacht> <Shakespearean, lacht> ja. Je hebt het... Ja, je hebt dus er zo'n beeld bij dat je meteen met een schedel in je hand had staat te roepen op een berg. Uh, dat vind ik nogal overdreven en veel jongeren hebben zelf dat beeld ook helemaal niet hoor. Maar er zit wel een risico in dat je gewoon inderdaad er gewoon echt even slechter voor staat op de arbeidsmarkt. En het is wel belangrijk om dat aan te pakken, want het is toch een probleem dat inderdaad zo'n twintig jaar kan doorwerken. Nou, dat is pittig. Ja, ja. wat wel is met jeugdwerklozen, die kunnen de hele dag Olympisch Spelen kijken. Ja, dat klopt. Dat is, is, is, is ja, een onderdeel met de student me <tot> hoor. Zo meteen vragen we... Met. Zo meteen praten we met jullie verder, uh, ook onder andere over de wet die vandaag in de Tweede Kamer uh, wordt besproken. Maar eerst gaan we inderdaad naar Sochi, want dat kleurt al enkele dagen oranje. Een uh, deel van de Nederlandse equipe is al in actie gekomen. Het schaats, schaats, schaatssucces is natuurlijk uh, niet onopgemerkt gebleven, maar ook andere gebieden hebben de Nederlanders zich laten zien. Aan de telefoon vanuit Sochi, uh, Wopke de Vecht, oud schaatscoach van Nederland, maar nu uh, technisch directeur van de Nederlandse skivereniging. Uh, meneer de Vecht, goedemorgen. Ja, in Nederland is men echt in extase uh, wegens die, uh, die medailleregen uh, van de afgelopen dagen. Hoe is die sfeer in Sochi? Ja, dat is hetzelfde. Uh, je merkt wel, en dat hebben we de eerste, de eerste dag gezien, hè, dat we 1, 2, 3 waren op de 5 kilometer. Dat, uh, dat gewoon de, de, de zaal daar leegliep en dat er uh, 150 Nederlanders bleven voor de flower ceremonie. Dat was natuurlijk een beetje beschamend, uh, ook, ook voor, die, uh, voor die drie kampioenen. Uh, daarna is het veel beter geworden. Uh, het heeft ook te maken met, uh, als een succes als bij de Russen is, dan blijven ze wel zitten. Dus we hebben hier uh, niet het, het oranje leger wat we in Vancouver hadden. Uh, dat heeft ook wel te maken met uh, <coughs> denk ik, de moeilijkheid om hier te komen, met uh, visum en dat soort dingen meer. Maar de sfeer is goed. Holland Heinekenhuis, ik ben er zelf nog niet geweest, maar ik hoor, goede dingen, over. Ik hoor goede dingen over het dorp, op de straat. En uh, ja, goed, voor Nederland uh, succes, het kan niet beter natuurlijk. Want uh, we staan al hoog in de ranking. We stonden zelfs uh, enige dagen nummer 1 in ja, de medaillespiegel. Dus wat dat betreft uh, gaat het helemaal fantastisch. Ja, nou, groot, heel veel schaatsucces natuurlijk. Maar nog geen medailles ja. gewonnen door de snowboarders of de bobsleers. Nou, bent u de teammanager bij deze disciplines? Ja. ja. Uh, wat doen deze prestatie dan met u? Uh, bent u dan teleurgesteld? Ja, natuurlijk ben ik teleurgesteld. Kijk, ik kan, ik, kan, ik, uh, ik kan aan de sporttechnische, uh, zeg maar de technische kant van, uh, van deze disciplines. Uh, daar, daar ben ik niet de verantwoordelijke man. Ik ben wel de verantwoordelijke man voor de facilitering en de dienstverlening. Zeg maar, mm. het, uh, het aansturen van, uh, van de faciliteit en dat wat ze nodig hebben. Uh, maar min, we zijn, een, uh, we zijn een, uh, een dik jaar bezig. En uh, dan voel je dat toch als uh, meer dan, dan verantwoordelijk samen met de trainers voor. Uh, ja, voor de, de prestaties die uitblijven. Ja. En dat, uh, dat is voor, uh, ook voor, voor mezelf is dat, uh, als je praat over de state of mood uh, is dat een is dat lastiger omdat je toch verwacht dat je uh, met een aantal mensen in de finales komt. Ja, mm -hmm. En wat er dan in de finale gebeurt, uh, we hebben gisteren bij Halfpipe ook gezien hoe hoogwaardig uh, de kwaliteit is van de finale en of, of wij dan daaraan kunnen levelen ja, dat weet je pas als je in de finale zit. Maar Echt. we hebben het niet gehaald. Nee, en maar dan, krijgt uh, u op andere terreinen om, nog wel een herkansing... om uh, die medaillespiegel ook niet alleen door het schaatsen te laten vullen... maar ook door meerdere disciplines? Nou ja, we hebben Nic Nicolien nog in de strijd natuurlijk. Uh, en we hebben uh, bij uh, Snowboard Alpine... en we hebben daar een, een runner-up, een jongster van 17 jaar... die het heel goed gedaan heeft uh, in de world cups En die komen uh, vrijdag binnen aanstaande voor okay. de eerste training. Uh, en uh, natuurlijk hebben we de boxfeest nog. Ja. En we hebben Bel uh, Berghuis voor uh, Cross. Uh, ja Snowball Cross is natuurlijk racen met zes mensen in een uh, in parcours. Mm -hmm. En daar kan van alles gebeuren. Dat is uh, of je bent uh, heel goed en je bent gewoon eerst over de finish de beste drie gaan door. Maar onderweg gebeurt er ook voor alles. Hè? Dat de ervaring leert dat je, uh, dat je soms als enige aankomt. Hè? Dus daar zit dan ook weer. Ik vergelijk het een beetje met Shortrick ja. bij de schaatsen. Daar, daar zit ook nog weer een element in dat je als je een duwtje krijgt, dan ben, je, dan ben je klaar. Genoeg kansen dus nog uh, wat dat betreft? We, we, we, we hebben kansen. En, ja. uh, maar goed, de kansen zijn. Onze grote kans, uh, uh, daar hadden we ook een beetje op gerekend uh, natuurlijk, lag, uh, lag bij uh, Sloopstijl Cheryl Maas. Uh, Cheryl uh, is al jarenlang een van de beste vrouwen van de wereld. Ja. En die, uh, die, heeft, uh, die heeft zelf dat gewoon niet kunnen laten zien, zoals ze dat zelf ook zegt. Ik heb gewoon ja. niet laten zien uh, wat ik kan. Ik ben beter dan ooit, maar ik laat het gewoon niet zien. Ja. Toch, uh, toch nog even uh, terug naar het schaatsen. De meeste mensen kennen u natuurlijk ook van het schaatsen. Um, ja. uh, vandaag uh, ook, wordt er ook weer geschaatsen. De 1000 duizend meter bij de mannen staat op het programma. Um, op ja. wie moeten we ja. vanmiddag uh, ons geld zetten? Nou, er zijn, er zijn een paar uh, hele mooie ritten. We hebben natuurlijk een markt uit, dat uh, die uh, heel gevaarlijk kan zijn. Uh, dat hebben we ook op de nooit gezien. Dan uh, is er een Koreaan, uh, dat is uh, de Lee, hè, de, de koehoek... Die, uh, die het nog niet heeft laten zien, maar die gevaarlijk kan zijn. Mm -hmm. uh, we hebben natuurlijk uh, onze eigen jongens uh, een Groothuis. Als die uh, goed start met een uh, goede opening, dan, uh, dan kan die voor de winst. Laatste buitenbocht, maar dat kan niet. En uh, als je zegt van wat wordt, uh, wat wordt de rit, uh, naast dat, uh, dat natuurlijk uh, dat Koen uh, in de duizend meter zit, wat wordt de rit uh, voor, uh, waar, we, waar we echt moeten op, op moeten gaan letten? Dan zeg ik uh, Michel Mulder tegen Danny Morrisse. Als Danny Morrisse doet wat hij op uh, meerdere spelen heeft gedaan. Uh, dan, uh, dan wordt dat een rit die, uh, die wel eens uh, de medaille-rit kan worden. Maar dat zeg ik gevoelsmatig. En Michel heeft, uh, heeft de laatste binnenbos. Als hij blijft schaatsen en hij kan bijblijven... Dan, uh, dan zeg ik van, uh, ik tik niet in de zin van, uh, dat wordt hem. Maar ik, ik, uh, ik, ik ben heel benieuwd wat, uh, wat die rit oplevert. En daar zou best wel de gouden medaille in kunnen zitten. Ja. Dan hebben we nog één oudzijde die het nog niet heeft laten zien. Uh, maar uh, Mo, in het 19, uh -huh. die uh, heeft natuurlijk ook medailles gewonnen in het verleden. Uh -huh. Dus wat dat betreft 1000 meter... Een fantastische uh, afstand. Ja. Uh, wie, de laatste, wie de laatste bocht kan overleven, die, uh, die is gek over. Nou, en hier in Nederland kunnen we die laatste bocht ook gewoon volgen. Via tv, internet en bij Radio Olympia op uh, Radio 1 uh, wordt de wedstrijd live gecoverd. Vanmiddag om drie uur uh, starten de eerste rijders. Dankjewel Wopke de vecht en nog heel Kom. erg veel succes in Sochi. Jullie ook daar? De wet werk en zekerheid wordt vandaag in de Tweede Kamer behandeld. We kunnen er bijna niet onderuit, dus we gaan het zo meteen behandelen met ons jongerenpanel van CNV, FNV en, en ondernemers natuurlijk. Dat na de Beatles. Here comes the sun. Do -do. Here comes the sun. I say it's alright. Snel uit uw raam kijken. Hier kwam de San. Dit waren de Beatles. Uh, we hebben het afgelopen uur geconstateerd dat het qua jeugdwerkloosheid en regelgeving voor jonge ondernemers veel beter kan. Uh, dat er nog een hoop moet veranderen vanuit Den Haag. En dat er een grootgabend gat zit tussen de overstap van student naar starter. Maar ook bij onszelf kan er nog een hoop veranderd worden. Onze mentaliteit bijvoorbeeld. Uh, wat tips en tricks uh, te geven om ons eigen, uh, samen, uh, van ons eigen samengestelde jongerenpanel? Dat leek ons wel een goed idee. Zullen we zo'n een rondje maken om... Uh... Uh, te kijken wat nou de, de truc is om ondernemer uh, te zijn of te worden. Ik, ik is, zie allemaal graag ja, in de gezichten. Stimulansen uh, is is is van, van vroeger, hè? Tenminste, stimulansen van vroeger. Ja, dat, is, af dat vind ik het heel belangrijk. Dat vind je het belangrijk. We, we willen ook nog even praten over die wet uh, uh, werk en zekerheid... die we uh, vandaag gaan behandelen. Dat willen jullie volgens mij ook heel graag over praten. <laughs> uh, Robert, heb je nog één tip waarvan je denkt... Nou, nou ja, volgens mij, als je, wat ik zou doen, dat is, hè, net alsof je een boek schrijft eigenlijk... ga eerst eens even kijken bij je vrienden. En als zij denken, nou, dat zou ik wel van jou kopen, dan beginnen. Dan, dan, ga, ja, dan heb je ja, wel even, in ieder geval even iets testen te pakken. Even testen. Ja. Michel, sluit je je daarbij aan? Ja, even testen. En nou, Mijn broertje zelf die is ondernemer. En uh, nou, het, het, het is ook gewoon, Je moet er ook gewoon in groeien. Dus uh, je moet uh, doorzettingsvermogen hebben. En, uh, en een beetje creativiteit. En dan moet het goed gaan komen als dan ondernemer. Dan moet het uh, volgens mij wel goed gaan komen. Vandaag behandelt de Tweede Kamer die uh, wet uh, werken en zekerheid. Uh, ontslagrecht wordt onder andere sneller, goedkoper, eerlijker. Uh, de rechtspositie van flexwerkers wordt versterkt geloof ik. Want je mag nu drie keer een jaar contract krijgen. Nee, ik zeg al iets fout. <lacht> nee, nu, nu, wel. nu mag ja, je nu. drie keer een jaar ja, contract klopt. krijgen en dat gaat terug naar twee jaar. Ja. Uh, uh, blij mee, ik zie vrolijke gezichten. Nou, dit, dit is misschien wel de spannendste rit van vandaag... Uh, als je Sochi even buiten beschouwing laat. Uh, hier, hier gaat het gebeuren. En in die laatste bocht kun je spekkoper zijn. Uh, vandaag wordt natuurlijk een sociaal akkoord uitgewerkt. In die wet werk en zekerheid. Mm -hmm. En uh, moet het tot leiden dat er een hele nieuwe infrastructuur. Van uh, arbeidsregels komen. Nou, veel jongeren die werken in de supermarkt. Drie keer een jaarcontract. En, en dan wordt het er uitgeflikkerd. Yeah. Ja. Precies. Nou En daar moet dus verandering in brengen. Uh, vinden wij ook namens de vakbonden. Nou, samen met werk werkgevers om de tafel gezeten van nou jongens wat kunnen we nu veranderen aan die arbeidsmarkt? En een uh, van de veranderingen is dus, wat je zoals jij zei, dat er meer wordt gericht naar dat vaste contract. Dus dat je minder flexibele contracten zou kunnen krijgen. Maar, maar willen uh, werkgevers daar in deze tijden nog wel naartoe? Nou, dat is iets wat ik, ik zie. Ik zie Philippe al meteen ja. nee knikken. Die denkt, ja, ik hoef <laughs> niemand in vaste dienst. Want wie weet zijn de smartphones over twee jaar uh, uit de running. Ja, en dan nou, kan ik geen scherpjes meer. repareren. Ik, ja, persoonlijk heb ik iedereen nou een vaste dienst. Ik heb vier werknemers. Uh, alleen flexwerkers zijn we natuurlijk oh. hard. Hartstikke, hartstikke, heel hartstikke fijn om te hebben. En natuurlijk is het positief voor een, werk, nee, voor een werknemer. Om een vast contract te hebben. Alleen voor een werkgever zit je aan heel veel extra kosten verbonden. Je zit aan een vast contract. Je kan daar niet zomaar vanaf. En vooral dat je nou, als je een persoonlijk conflict hebt. Meteen naar de kantonrecht moet gaan. dat je weet dat je als werkgever gigantische kosten gaat krijgen en niet even naar het UWV kan gaan en zeggen van nou we liggen elkaar niet gaan jullie even betalen. Ik, ik vind het wel bijzonder je hebt vier mensen met een vast contract exact oh, dat, dat vind ben je ja, blij mee, niks, mee hè? nou ja dat vind ik wel uh, prijzenswaardig uh, Robert van FNV Filip um, uh, um, heeft graag uh, flexwerkers ja begrijp je dat uh, ja, dat begrijp ik wel. Ja, dat is, dat is natuurlijk niet zo gek. Uh, alleen, ja, hè, de, een van de grote dingen... wat soms een beetje ingewikkeld is binnen deze discussie... is dat nou ja werknemers kosten nou eenmaal geld. Hè, het is niet alleen vrijwilligerswerk waar het op draait de, in de economie. En een vast contract is wel gewoon heel goed. Hè, het helpt je ook heel erg met een huis en dat soort zaken. Dus als dit kan helpen daarbij is het gewoon super. En inderdaad, ja, het zal misschien ietsje meer kosten. Maar goed, dat hoort er nou ook eenmaal een beetje bij. Uh, dus ik vind dat niet zo'n punt. Maar eigenlijk, hè, er zijn wel meer leuke dingen hoor... Die in deze wet zitten uh, die, die, die een beetje langs de discussie vallen. Neem bijvoorbeeld dat uh, het dadelijk niet meer mogelijk is om een concurrentiebeding in een tijdelijk contract te zetten. En wat dat betekent is stel je doet gewoon, je werkt bij een willekeurige horeca-uitzender of iets dergelijks uh, voor misschien twee maanden. En dat kan betekenen dat je uh, twee, drie jaar nooit meer bij een andere horeca-uitzender kan werken. Dat zijn gewoon echt bezopen praktijken. Dat wordt aangepakt hierin. Heeft niemand het verder over, maar het zijn ook echt de kleine leuke dingen van, van eigenlijk wat er in die wet staat. Ja, en er zijn ook andere dingen natuurlijk. Kijk, wij hebben natuurlijk die smartphones, tablets... die kan je niet zomaar op school leren om open te maken en te repareren. Mm -hmm. Wij moeten ons professioneel zelf opleiden. En als je daar inderdaad de concurrentiebeding niet kan, tenminste kan inzetten... ja, ideaal nou. voor ons natuurlijk. Want dan kunnen ze niet je eigen... Uh, kopiëren. Of je mm -hmm. eigen uh, uh, je idee. Ja, uh. maar het gaat hier inderdaad om tijdelijke contracten. Uh -huh. uh, voor volgens mij uh, zes maanden of minder. Ja. Dus zodra, he, dan, dan heb je iemand eindelijk een beetje opgeleid, zou ik zeggen. Dus als je, als je al iemand wat langer de eerste keer in dienst neemt, wat, wat toch vaak het geval zou zijn, kijk, dan kan je dat nog steeds uh, afdingen. En ja. Daarnaast zijn er ook nog uitzonderingen op dat voor zwaarwegende bedrijfseconomische redenen kan je het doen. Maar ja. hè, tegelijkertijd, er moet nu wel een soort motivatie bij zitten om dat ik te ben doen. Je bent blij in ieder geval dat er meer ja. eisen aan worden gesteld. Ja, nee, ik vind het mooi. Heren, tot slot, het is vandaag 12 februari 2014. Um, als wij nou op 1 januari 2015 eens gaan kijken naar de jeugdwerkloosheid. Um, uh, wat is er dan in één zin veranderd? Michiel kan. De jeugdwerkloosheid is dan door de jongere vakbonden... 100.000 minder. <lacht> 35.000 over. 35.000 over, inderdaad. Robert Koemans? Ah, daar sluit ik me van harte bij aan. Dat vind ik <lacht> een hele mooie. Ja, van een hele ja, harde harde en, ja, ik vind het optimistisch. Inderdaad, ligt aan of wij dan <lacht> ook oh. in een crisis zitten, ja of nee. Want een jongere, uh, jongere ja, als... als eenmaal van school afkomen, er is crisis. De bedrijven schooien de deur dicht, van we nemen even niemand aan. Ja. En dan los je het probleem nog steeds niet op. Heel hartelijk dank voor jullie komst op deze vroege woensdagochtend. Robert Koemans, Michiel Hietkamp en Philippe Guillaume van... Mag je nog één keer je naam van je bedrijf noemen? Ja, Smartphone Points. <laughs> Kijk eens aan. Dank je wel voor jullie komst. Het is uh, nou, uh, bijna drie minuten voor zes. Woensdag 12 februari is begonnen met nu al wakker van uh, Omroep WNL op Radio 1. Dit is het nieuws van vandaag. Oud-neuroloog uh, Ernst Janssen-Steur verdwijnt voor drie jaar achter slot en grendel door nalatigheid. Na een lang proces is de arts waarschijnlijk nog niet klaar. Volgens RTV-Oost-verslaggever Rob Vorkink wordt er ook in Duitsland nagedacht over een rechtszaak tegen steur. En daarvan zeggen Duitse patiëntenorganisaties nu nu met dit vonden in Nederland vinden wij dat er in Duitsland nu ook actie moet worden ondernomen. Tot diep in de nacht moest minister van Binnenlandse Zaken... Ronald Plasterk zich verantwoorden in de Tweede Kamer. Er kwam een uh, motie van wantrouwen, maar Plasterk bleef zitten. Deze motie dien ik in mede namens de collega's Roemer, Van Oijk, Tieme, Van Haarsma-Buma, Klein, Wilders en Bontes. Voorzitter, ik geloof dat bij een motie van wantrouwen... het niet aan de orde is om u mijn advies mee te geven. Ik kan slecht zeggen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 Ja, dan vind ik het eigenlijk onverantwoord om aan te blijven. En dat was er uh, nog een ander groot debat. In de Eerste Kamer werd de jeugdwet besproken. Zoals het er nu naar uitziet gaat die wet er de komende komen... ondanks de kritiek van buitenaf. GroenLinks-senator Ruward Ganzenvoort zegt uh, na het debat van gisteren... zeker tegemoet is gekomen aan de kritiek. Ik, ik, ik snap heel goed de kritiek die er was... Naar de, uh, vanuit, vanuit, vanuit de, de, de jeugdgezondheidszorg en ouders en dergelijke... Die gewoon zien dat er een aantal dingen beter moet. En die ze echt zorgen maken of hun kind zometeen wel de goede zorg krijgt. Nou, daar hebben we de stevig voor aangesproken. Ook gezegd dat hij ervoor moet zorgen dat het draagvlak er meer komt. En hij gaat ook met, met deze groep ook nadrukkelijk nog verder in gesprek bij de uitwerking. Een nieuwe Olympische dag en dus een nieuwe ronde. Nieuwe kansen op een schaatsmedaille. Uh, vandaag wordt de duizend meter bij de mannen afgewerkt vanmiddag om drie uur. Oud schaatscoach uh, Wopke de Vecht geeft Michel Mulder een goede kans op een tweede medaille.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 We sluiten af met iets eh, niet heel erg nieuwswaardigs, maar wel hartstikke leuk. Christine Liebrecht verzamelt de kom komende maanden... met haar site slechteslogans.nl, de slechtste politieke slogans. Dit was volgens haar de aller, allerslechtste van dit moment. Uh, nou, Degene die ik tot nu toe het allerslechtste vind... is van uh, de VVD in uh, Uden. En uh, die uh, man die heet René Perenboom. En daar speelt hij nogal mee met die naam. Uh, dus op zijn advies staat, stem op een goede peer... Daar plukt Uden vruchten van. Ja, meer nieuws hoort u over een paar minuten in het NOS Radio 1-journaal... met Marcel Ooster en Frederik Dion. Vandaag de dag heeft plaatsgemaakt voor de Olympische Spelen... maar vrijdagavond is WNL wel weer terug met opiniemakers. En nu al wakker is hij elke woensdagochtend tussen 4 en 6 op Radio 1. Dus nog, een nog een fijne dag. Fijne dag.